10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de sluitingsceremonie staat op het punt van beginnen. En verder praten we dit uur na over de hockey-successen. Dat doen we na, het NMS Nieuws, met Rashid Finch. Goedenavond, de Verenigde Staten zijn bereid Iran hulp te bieden... na de aardbevingen van gisteren. Dat heeft het Witte Huis laten weten. Reddingswerkers in Iran zijn gestopt met het zoeken naar overlevenden. Ze richten hun aandacht nu op de gewonden die hulp nodig hebben. Bijna 300 mensen kwamen om het leven en 2600 mensen raakten gewond. Veel getroffen dorpen waren voor de reddingswerkers moeilijk bereikbaar... omdat wegen zwaar zijn beschadigd... en ook deden veel telefoonlijnen het niet meer.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 Dat besluit al te maken met de onrust in de grensstreek die nog steeds voortduurt. In het oosten van Londen heeft een hevige brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het vuur is onder controle, maar de brandweer zal nog de hele nacht bezig zijn met nablussen. Volgens de brandweer ging het om de grootste brand in de Britse hoofdstad in jaren. Er zijn geen gewonden gevallen. Zo'n 200 brandweerlieden rukten uit om het vuur te bestrijden. In het Hollandhuis, dat op ongeveer 10 kilometer van het terrein ligt, waren dikke rookwolken te zien. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk.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 De Olympische Spelen zijn bijna voorbij. Dit uur blikken we terug. Dat doen we met uh, correspondent Wessel de Jong over de prestaties van de Verenigde Staten. Maar eerst maar eens kijken in het Olympisch Stadion. Want daar zit Ed van der Mens, een kilometer of zeven, hemelsbreed. Hier zijn Robert Meder en Herman van der Zand. Hier vandaan wilde ik zeggen, Ed. Ja, Het is weer een waanzinnige start van deze show, net als bij de openingsceremonie ruim twee weken geleden. Toen was er een tableau van het landelijk leven van Groot-Brittannië van een paar eeuwen terug. Maar nu is men naar een sfeerbeeld gaan maken van een reis door het drukke dagelijkse leven in de stad Londen. Van de vroege dageraad tot de late avond. Er is altijd bedrijvigheid. En het is opnieuw teruggrijpen op de rol van de rivier de Thames, die ook in het logo is verwerkt. Het is al moeilijk herkenbaar, ook de cijfers 2012, maar er zit ook, het, het logo, er zit ook de, de loop van de rivier de Thames in verwerkt. En de krantenkoppen die we hier zien op het midden lijken te slaan op de beurs, de weersvoorspellingen. Maar een nadere blik die leert dat iedere tekstregel afkomstig is uit een Britse literatuurklassieker, vanaf zelfs de 8e eeuw. En die krantenpagina's die vormen in zwart-wit de Union Jack, de Britse vlag. Die uh, sinds 1908 als nationale vlag geldt. En oorspronkelijk is samengesteld uit de vlaggen van Engeland en Schotland. En later ook die van Ierland. Worden zojuist hier de Schotse sopraan Emily Sandé. Die we in Nederland kennen van uh, de hit Next to Me. En uh, die uh, was in de openingsceremonie. zijn prachtig koraal tegen horen. Uh, Bart with me. En uh, die werd rotgereden op een open truck En uh, die zingt, die zong dan uh, Read All About It. En dat slaat natuurlijk ook weer op die kranten. En de theatergroep Stomp, ook bekend hier in Groot-Brittannië... die bespelen nu de Londense gebouwen... als waren het een soort van ritmische instrumenten. Het is een kakofonie van geluid. En nu zien we op de spits van de Big Ben... want we zien hier de Golden Eye, dat reuzenrad... en we zien de Tower Bridge en de Big Ben. Daar is zojuist de beeldenis van staatsman Sir Winston Churchill verschenen. En hij spreekt enkele regels uit Shakespeare's The Tempest, de Storm... Die ook al in de openingsceremonie werden voorgedragen. Wees niet bevreesd. Het eiland is vol van geluiden. En dan zo dadelijk zal in die aanhoudende herrie... terwijl hier op de, zeg maar, de, de, de Sintelbaan, waar de atleten normaal lopen... de kunststofbaan uiteraard, niet meer Sintels in deze moderne tijd... daar is het echt de bedrijvigheid van het Londense straatverkeer. En Winston Churchill die roept zo dadelijk stop... En dan wordt het stil en dan zal iedereen zijn aandacht gaan verleggen naar de koninklijke tribune. Want uh, dan zal uh, de Household Division Ceremonial Statement met klaarhoegeschal de komst van zijn koninklijke hoogheid Prins Henry of Wales. Beter bekend natuurlijk als Prins Harry, zal uh, dan uh, worden aangekondigd. In gezelschap van Jacques Logge, de president van het IOC, die is aan zijn laatste Olympische zomerspelen bezig is. Want volgend jaar komt er een opvolger. Het is een uh, prachtig tafereel, allerlei auto's, uh, de bekende taxi's die we niet meer herkennen in hun zwarte kleur. Maar alle auto's, alle voertuigen, die zijn hier beplakt met kranten. Dat zal straks veranderen, want wordt, wordt dit hele zwart-wit tafereel, wordt dan een uh, zeer bont en uh, kleurrijk geheel. Onder uh, trouwens horen we het London Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra dat hier uh, live speelt. En zo te horen af en toe aan een enkele, niet helemaal zuivere toon is het echt een live optreden van hen. En ze spelen onder andere Salud Amour. Prachtige compositie, eigenlijk voor een andere instrumentatie van een piano van Edward Elgar En dat is de cellist Julian Lloyd Webber die dat doet vanaf het dak van de Royal Albert Hall. Oh, Dat kennen we natuurlijk, dat gebouw van de Proms. En hij wordt dus begeleid door het London Symphony Orchestra. Laten nou, we een stukje luisteren. Het lijkt vals. De, de, de hele geluid in die cacophonie, daar lijkt het op. En nu zegt Winston Churchill, de staatsman: Stop! Graag En het is volledig stil. Dan krijgen we zo dadelijk wat ik zei: schaal. daar is het. De aankondiging door de Household Division Ceremonial State Band. Terwijl prins Harry nu samen met Zach uh, Rogge, de trotse president van het IOC, op de ere Tribune komen. Please ja, stand voor His Royal Highness Prince Henry of Wales, representing Her Majesty the Queen. Uh, zo gaat het de hele avond uh, uh, nog door in het uh, Olympisch Stadion. Af en toe schakelen we met uh, Ed van der Bent om te kijken wat er nu weer gebeurt. Maar um, nou, we praten ook door over de Spelen hier in uh, de studio in het uh, Holland House in Alexandra Palace. er Margie Theo is aangeschoven. Welkom. En ook uh, NOS-koersman in Londen Arjen van der Horst. Welkom. Dankjewel. Ja. Zeg, um, um, het is afgelopen. Zometeen. Jammer. Ja. ja. Voor mij had het nog wel uh, langer mogen duren. Ja. ja. Ja, ik heb wel heel erg genoten de afgelopen twee jaar. En voor Groot-Brittannië ook? Ja, dat was uh, fantastisch. Hè? Ze hebben 29 gouden medailles. Als je dat afzet tegen de 19 van uh, vier jaar geleden in China. Ja, dat was een enorme sprong die ze gemaakt hebben. Ja, dit is eigenlijk de beste prestatie ooit van de Britten. Ze hebben één keer eerder meer goud gehaald. Dat was in 1908. Toen ze ook in Londen werden georganiseerd. Toen waren er 50 gouden medailles. Maar ja, toen was ook touwtrekken een Olympisch onderdeel. En toen was ook een derde van de deelnemers uh, Brits. Dus ja, sommige sporten had je toen alleen maar Britse deelnemers. En dat was dus erg makkelijk. Dus ja. deze spelen, ja, zo goed hebben ze eigenlijk nog nooit gepresteerd. Ja, met excuses excuus dat we door het volkslied heen zitten. Uh, Margie, hoe heb jij de spelen beleefd? Ik vond het fantastisch. Ik vind het echt zonde dat het afgelopen is. Ja? Ik heb echt uh, bijna alles gevolgd. En, uh, en nou ja, overal uh, wel een beetje of bij geweest of achter de tv gezeten. Of de mensen daarna mogen interviewen voor uh, collega's Hender 3FM. En ja, ik gek. Ja. Heel anders dan een sporter. Ja, je bent in de aanloop ook heel erg bij de sporters zelf uh, betrokken geweest. Ja. Heb je dat contact hier ook nog een beetje kunnen houden? Ja, ja, maar voornamelijk als ze klaar zijn natuurlijk. Want voor die tijd zitten ze dan natuurlijk in het dorp. En dan zie je ze niet en logisch. En dan wil je ze ook niet spreken. En dan ga ik ze ook niet lastigvallen omdat ik nu toevallig een ander microfoontje bij me heb. Dat nee. is niet de bedoeling. Nee. Maar daarna heb ik ze zeker gesproken. Nee. Wat is je het meest opgevallen? Epke. Ja? Ja, vond ik echt fantastisch. Die heb ik namelijk. Uh, ik had geen kaarten. Ik heb nog geprobeerd een kuil te graven. Is niet gelukt. Ik zat in mijn hotel en ik heb echt uh, een klein traantje gelaten zelfs. Ik vond het echt waanzinnig mooi. Ja? ja. Toch wel. Ja. En jij, Arjen? Uh, ik ook een keer een traantje gelaten, trouwens. En dat was een hele andere sport, een niet-Nederlandse sport. Uh, bij het boksen. De Ierse Katie Taylor die won. Ja, en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik, bedoel, ik heb een persoonlijke band met Ierland. Het is mijn tweede thuisland. Mijn vrouw is Iers. Maar ja, goed, je weet hoe Ierse fans zijn. Dat zijn echt geweldige fans. Uh, we gingen naar de boksfinales donderdag. Drie finales, zes nationaliteiten. Uh, uh, de, zelfs de Britse, Nicola Adams, won als eerste boksvrouw goud. Een bijzonder moment. Maar dat stadion was echt voor 90% gevuld met Ieren. En toen kwam Katie Taylor. naar nou, dat geluid was oorverdovend. Uh, mijn collega Paul Sanders, die was er ook bij. Die zei, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt dat je naar buiten loopt... en je oren lopen gewoon te piepen van het lawaai. Uh, toen ze won, ja, er gaat een heel stadion zingen. De oude, oude Ierse volksliedjes, ja, dat is... Heb, dat vond ik echt zo mooi, zo emotioneel. Ik liep daarna nog naar buiten. En ik, eh, ik sprak met de bewakers die buiten dat hele grote Excel-gebouw stonden. Hè, waar de boxfinales waren. En ik vroeg nog, van, hoorden jullie nou wat daar binnen gebeurde? Ik zei, ja, niet alleen hoorden. Dat hele gebouw ja, wou, stond gewoon ja. te trillen ja. van het geluid dat ze maakte. En dat ja. was echt een heel mooi moment. Ja, ja, ik was met de kwartfinales. Dat viel mij inderdaad ook op. En ik zat ook naast een ier. Ken je Catwhizel nog van vroeger? Nee. Had je nee. serie Catwhizel? <laughs> uh, een man met een, met een iets te lange uh, pluizige baard, met iets te lang haar. Rood natuurlijk, want het is een Ier. man van denk ik begin 60. In, helemaal in, het, in, in de kleuren van Ierland. In het oranje, in het groen. Met een, met een klein vlaggetje en dan stond hij te zwaaien. Het was zo aardoenlijk. En, en ik zat naast een Ier van uh, 180 kilo. En die gaf live commentaar de, gedurende de hele bokswedstrijd. En na, nadat ze gewonnen had, begon hij op en neer te springen. Dus dat was even schaal, negen schaal op de schaal van Richter. Dat was uh, ja, wel heel mooi om te zien. Nou, wij, hebben hier, wij hadden hier binnen ook een Ier. Dat is de floor manager van het, van het programma van Mart Smeets... Uh, is ook een eer, Die was trots ja. dat er een gouden medaille was binnengehaald. Want zoveel hebben ze ook niet gedaan. Het enige goud voor Ierland. Zometeen komen ook uh, de atleten weer in het stadion uh, uh, aan. Dat duurt nog wel even hoor. Maar uh, de vlaggedraagster, die werd uh, gisteren bekendgemaakt: Ranomi kromo De zwemster, zij gaat de vlag dragen. En Hancock ving haar op toen ze aankwam bij het stadion. Hoi. Hey, wat is je vlag? Uh, de vlag komt nog, hoop ik. Anders hebben we een groot probleem. Maar uh, die komt nog. Is spannend. Nee, helemaal niet. Het is nu wel leuk. Het is echt lachen. Met uh, alle mensen van de wereld lopen je nu naar het stadion toe en uh, ik zie wel wat er gebeurt. Nou, hoe zal het zijn dadelijk? Ja, ik denk dat het gekke is wordt, maar het is nu, uh, het, nu is nu gewoon genieten. Je trots? Heel trots, ja. Maar ook gewoon trots op alle Nederlanders, op de uh, Nederlandse ploeg. We hebben het heel goed gedaan en uh, nu tijd voor een feestje. Veel plezier. Dank je wel. Komt zeker goed. Ja, het mooie was dat ze wel hoopte dat ze die vlag op een bepaald moment mag wegleggen. Omdat ze anders niet zou kunnen gaan feesten op het middenterrein. Hoe gaat dat, Margie? Heb je hebt toch wel eens op het middenterrein gestaan bij die sluier? Ja, ja, bij twee uh, spelen inderdaad. Uh, ja, leuk, je zit eerst gewoon in het stadion te kijken. Er zijn vakken en op een gegeven moment uh, heb je deze show gezien die nu gaande is. En dan gaan al die sporters naar beneden. Ja, en fantastisch. En dan wordt die vlag op een gegeven moment overgenomen als je hem hebt gedragen en op het middenterrein komt of zo? Ja, die ga je niet bij jou. Want nee. anders neemt hem over. Maar het gaat alleen om dat moment dat je binnenkomt, dan, dan is het belangrijk wie de vlag draagt daarna niet meer. Ja, goed. We gaan weer even een, een sport bij de kop nemen om even terug te blikken Margie, op, de, op, de, op, de, op de stenen, op de spelen. Ja, de sport van Marche. We gaan kijken hoe het met het hockey is gegaan we hebben zo lang uitgekeken naar de eerste wedstrijd tegen België. Ja, dat we daar zo klaar voor waren en zo graag wilden beginnen. Dat je in het begin gewoon nog staat te stuiteren, denk ik, als dat de eerste pluidsignaal is gegaan. Dit was het eerste strafcorner voor Mink van der Wier in deze wedstrijd. De tweede van Nederland. De eerste strafcorner ging er al in. In de eerste helft door Roderick Meuselhoff. Alweer van Kim Lammers. De tweede in deze wedstrijd. Twee tegen België en twee tegen Japan tot nu toe. En wat een belangrijk op dit moment is dit de eerste raarke strafcorner van Maartje Pauwme. Gooi hem erin nu, het gaat weer even niet doen. Ja! De score! Ellen Hoog. En Willemijn Bos is helemaal oh! dicht. Ah, Floris Evers voor 7-1 jongens. <laughs> het is toch niet te geloven, het is toch niet te geloven wat hier gebeurt. Ik denk dat het niet ooit eens voorgekomen in de halve finale 9-2, maar... Ik denk dat het vanavond is om uh, van te genieten. Nederland-Argentinië, de finale van het uh, Olympisch vrouwen toernooi. En het is een belangrijk moment voor 10 minuten in de tweede helft. Is even de goede wel, even de goede. Ribault, ja. Score! Bouman is er goed genoeg voor. Ja, dan ja. komt hij echt. Ja. Je voelt het. Je voelt het aankomen. De armen gaan al omhoog van de Nederlandse speelsters. Ze weten dat het gebeurd is al voordat de officiële speeltijd. Is.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 Uh, ik had naar de 1-1, uh, als er iemand uh, uh, het energie had om te winnen, dan waren wij. Het. En het is afgelopen. Nederland heeft zilver. Een beetje of ze Duits, maar uh, ja, we liggen er wel af. Uiteindelijk doen, ja, staan zij wel met goud en wij niet. Ja. Bij de hockey uh, lag het goud al klaar voor de Nederlandse vrouwen. Die moesten het hem eigenlijk alleen nog even ophalen. Uh, de mannen die grepen in die finale net naast het goud. Het waren twee finales voor je, maar uh, Tim Steens hebben het hockeytoernooi gevolgd. Daar houdt de vergelijking wel op, hè? <laughs> ja, misschien wel, ja. ja, ja. Hoe, hoe, hoe goed waren die vrouwen? Nou, kijk, uh, wat je ook in, het, uh, in de fragmentjes hoorde... ...dat uh, die vrouwen waren twee maanden geleden olympisch kampioen. Dus die, <laughs> wat jij zei, die hoeft alleen maar eventjes die medailles op te halen. En dat geeft toch een bepaalde druk. Ik bedoel, het is een vrij jong team. Dus uh, ja, die, met die druk, uh, daar moesten ze even mee leren omgaan. En dat bleek ook wel in die eerste paar poolwedstrijden. Dat ging uh, vrij moeizaam. Uh, de vijfde poelwedstrijd tegen Groot-Brittannië kwamen ze 1-0 achter. En toen in de tweede dag begonnen ze echt te hockeyen, hoe ze kunnen hockeyen. En toen hebben ze echt een fantastische goede helft gespeeld. Toen wonnen ze die wedstrijd ook met 2-1. Daarna tegen Nieuw-Zeeland was het heel moeizaam, die halve finale. Nou, je hebt het zelf ook gezien waarschijnlijk met die shootout out Het was enorm spectaculair, maar wel met moeite. Ja, en de finale was niet echt een geweldige wedstrijd. Een beetje een vechtwedstrijd. Maar goed, uiteindelijk hebben ze wel uh, het doel bereikt waarvoor ze gekomen waren. Dus die gouden plak. En het ja. heeft heel veel moeite gekost. En het sprankelende precies. spel wat we gewend zijn van Oranje. Dat hebben we dit toernooi heel sporadisch gezien. Want ik zei die ene helft tegen ja. Groot-Brittannië. Staat me nog vers in het geheugen, zeg maar. Dat ze toen heel goed speelden. Ja. Maar uh, ja, het sprankelende spel niet. Maar goed, dat, uh, dat weet misschien niemand meer over een paar maanden. Ze hebben gewoon goud. Ja, precies. Het is natuurlijk altijd hè, Dan winnen ze goud. En dan beginnen wij al te zeuren. <laughs> was het wel een mooie hockey? Maar ja, precies goed, ze, hebben, ja. ze hebben gewoon een gauwplak. plak. Um, Zo is um, dat. Ja. Maar nou ja, heeft, heeft dat dan toch te maken met, met de druk die op de ploeg ligt? Dat dat, dat ja. dan niet helemaal uitkomt? Ja, ja zeker. En uh, ja, wat ook nog een beetje meespeelde. En je hoorde haar gillen bij Gerrit de Groot. Collega Gerrit de Groot op de tribune. Willemijn Bos, uh, die, die speelster, die uh, geblesseerd raakte vlak voor de Spelen. Zij was heel belangrijk in het uh, tactisch concept van Max Kal, de bondscoach. Want daardoor kon Maartje Pauwme haar goede spel spelen in de afgelopen Champions Trophy. heeft ze dat laten zien, ook op het EK vorig jaar. Ja. Zij kan dan meer inschuiven op het middenveld. Willemijn Bos is zeg maar het slot op de deur. Ja, die viel ineens weg. Dus hij moest een beetje gaan schipperen met of Sophie Polkamp of uh, Kaya van Maasakken. Die dit uiteindelijk heel goed gedaan heeft. Want die heeft in de finale uh, elke minuut gespeeld. Die eerst in het hotel zat. En door de blessure van Willemijn Bos uiteindelijk bij de ploeg kwam. En uh, ja, die heeft heel goed gedaan, maar het was even omschakelen voor de pool. Want Maartje Poumer kon niet de rol spelen die ze gewend was. En dat was voor haar ook even omschakelen. En zij heeft niet echt uh, in die poolwedstrijden zeker niet, maar in de halve finale en finale kwam het weer een beetje terug. Haar goede spel, want ze is per rekening de beste speelster van de wereld. Dus uh, dat kwam in die halve finale en finale uh, eindelijk pas in die twee wedstrijden een beetje tot uiting. Ja, naast die blessure dus, dus inderdaad veel, veel druk, veel verwachting eh, bij die vrouwen. Dat heeft wat, wat ja. invloed gehad op, op hun spel. Dat kunnen we bij de mannen niet zeggen. Hè. Veel druk, veel verwachting. <laughs> nee, het was precies andersom eh, ja. Herman. Het was, ja. Uh, ja, die mannen, die, ja, daar gaven wij geen cent voor. We waren blij als ze door de pool zouden komen hè, van tevoren. Omdat ja, Paul van As heeft natuurlijk een roerig uh, half jaar achter de rug gehad. Met al dit gedoe met Teun en Taker. Maar goed, door verder niet meer over uit te weiden. Dat weet iedereen wel. Dus de, de verwachtingen waren heel laag gespannen bij die mannen. Wat is nou, daar gebeurd in die ploeg? Ja, weet je, als als een beetje de buitenwereld tegen je is, hè, dan zoek je een soort gemeenschappelijke vijand. Nou, dat, wa, dat waren de pers en dat was het publiek. Hè, en daardoor gingen ze eigenlijk steeds beter spelen. En die hebben echt geweldig, die zijn geweldig gegroeid in het toernooi. Uiteindelijk met die bekroning van die halve finale tegen Groot-Brittannië, wat echt een geweldige wedstrijd was, die 9-2. Zelden vertoont zo'n waanzinnig mooie, mooie hockeywedstrijd. En helaas, voor hun hebben ze het niet kunnen afmaken in de finale gisteravond. Dat was heel jammer, want dat zou een bekroning zijn op een mooi toernooi, maar dat is helaas niet gelukt. Dus... Misschien in Rio. De jongens zeggen: zijn ja. jong genoeg? Ja, nou, dan is de ja. vraag: is het, is het allemaal he meesterlijke coaching van, van As geweest? Ja, weet je, kijk, hij is natuurlijk ook. Hij is ook niet van tevoren. Ik daar je er überhaupt ja. een uitspraak over doen. Nou, het is moeilijk. Kijk, hij wist van tevoren ook niet hoe het zou gaan natuurlijk. Hij had wel een plan in zijn hoofd. Hij dacht, nou, dat en dat moet ik gaan doen. En uiteindelijk is hij natuurlijk ook wel blij dat het zo uh, gelopen is. Want als hij geen medaille had gehaald uh, hier in Londen, dan was zijn kostje gekost. He, dan hadden we naar een andere bondscoach moeten zoeken. En nu heeft hij al een beetje door laten schemeren dat hij wel door wil naar de WK 2014. Die over twee jaar in Den Haag gespeeld wordt, in het ADO-stadion. Dus dat is een mooi meetpunt natuurlijk voor hem ook weer, om daar naartoe te werken. Ja, ja. Je had het al over die, over die geweldige halve finale tegen Groot-Brittannië. Ik wil even ja. aan Arjen van Horst vragen: is, hoe, hoe is die, die uitslag, die 9-2, hoe is die hier aangekomen? Heel hard. Ja, ik was zelf bij de eerste helft van die wedstrijd, en toen stond het al 4-1. En toen dacht ik, wow, dat gaan ze wel winnen. En ik ging toen naar het Olympisch Stadion om uh, naar Usain Bolt te kijken. Maar ik zat het Britse commentaar te volgen op Twitter. Nou, het was op zich wel grappig. Die zeiden maar, ja, dit, is, dit is geen hockey, dit is totaal hockey. Uh, een afslachting. En aan het eind zeiden de commentator van uh, nou, de uitslag is, ja, laten we die niet maar noemen. En wat me opviel, de volgende dag in de kranten, de helf, ik deed elke dag een krantoverzicht, de helft van de kranten, die hadden helemaal niks. Die, me die melden niet. Die vernedering was zo groot dat ze daar geen enkele aandacht aan besteden. En ik hoorde ook de coach een interview van de, van de Britten zondag. Toen moesten ze natuurlijk voor het brons gaan. En die zei echt van, ja, ik, ik vraag me af hoe ik deze ploeg er, hè? want het was zo'n traumatische ervaring, om uit dat dal te trekken, om ze weer te motiveren voor die strijd om een brons. En dat is hem dus niet gelukt. Maar ja, Australië natuurlijk ook een hele goede ploeg, veel beter dan de Britten... Maar dat was wel een enorme klap voor, ja. voor de Britten. Typerend, ja. vond, ik, oh, sorry, ja, want typerend ja. vond ik dat ook de BBC-commentator... blijkbaar eens een verslag heeft gezegd... het was dezelfde dag dat Adeline Cornelissen uh, zilver kreeg... maar heel veel mensen vonden dat het goud had moeten zijn... dat die commentator zei, dit krijg je ervan... als je een Nederlander goud een gouden medaille afpakt. Ja. De, de, maak ze niet boos. En, uh, en, en in de tweede af had hij gezegd... als je nu overschakelt naar een ander net... dan hebben we daar alle begrip voor. Ja. <laughs> dat vond ik ook wel weer typier. Ik hoorde een time, de collega van de Times... die zei van, ik, ik, ik, ik wil een beetje van dat... Uh, Olympische gloriegevoel meepikken van de Britten dat het zo goed gaat. Dus ik, ik besloot naar het hockey te gaan. Ja, ja Tim, dat is toch zelden vertoond in het internationaal hockey? Ja. Nee, het is nog nooit gebeurd. Ik heb de statistieken op nagekeken. Nog nooit is een halve finale op de Olympische Spelen in een 9-2 overwinning geëindigd. Dus wat dat betreft was het uniek. En ja, je kon ook je iedereen heeft daarvan genoten. Vriend of vijand. Het was gewoon een fantastische wedstrijd. En ja, die, die staat nog heel lang op het netvlies, denk ik. Ja, die, die gaan we nog onthouden. Die, yeah. die, die finale die, die gaan we misschien wel <laughs> vergeten. In ieder geval hebben ze een hele knappe uh, zilveren medaille gehaald. De dames uh, goud natuurlijk. Het was, een, uh, het was een goede oogst in het hockeytoernooi. Tim Steens, dankjewel. Yeah. Misschien straks nog even met Markje erover doorpraten. Eerst gaan we nog even kijken uh, bij de sluitingsceremonie. Het fundament. Je komt Robert oog en oren tekort. En het leuke is dat uh, degenen die dit hebben bedacht... die laten ieder van die 70.000 gasten... niet alleen degene in de, de VIP-loge van het IOC haar gasten... waar we overigens zo'n uh, 20 meter slechts vandaan zitten. Het is niet alleen het accent op deze kant van het binnenterrein... waar de artiesten worden rondgereden. Voor iedereen krijgt dus uh, wat, die, wat hem toekomt. En ze zagen onder andere de acteur Michael Caine... een hele beroemde hier in Engeland. En uh, die liet uh, ziet een uh, scène zien uit zijn film The Tell in a Job... En op een van de podia, ik vond het toch wel pikant ontploft, een driewielige auto. Een Reliant, we kennen ze nog wel ook in Nederland van een jaar of 20 terug. En in de comedy-serie Only Fools and Horses nam die auto een, een hoofdrol in. Ik vond het in die zin pikant, omdat hier natuurlijk een aantal jaren geleden... die vreselijke aanslagen hebben gehad, waar nogal wat uh, personen ook bij zijn omgekomen. En uit het wrak van dat autootje kwamen toen Batman en zijn hulpje Robin hier zojuist uh, naar voren. En toen onder de klanken van uh, Madness... Met Our House, ook een van de op de playlist staande van Radio 1 Sportzomer-composities, kregen we het uitpakken door die figuranten van de auto's en trucks van de kantenpagina's. En toen werd het ineens weer een enorm kleurrijk geheel. En uh, vervolgens kregen we dan de Pet Show Boys. Die kwamen met Rick Shulls binnen. En die werden geflakkeerd door fietsers met lichtgevende oranje hoofdtooien. Ontworpen door de zeer avancardistische ontwerper Garrett Hugh. En de jongste band van de optredenden zojuist was One Direction. Inmiddels hebben we gehoord de soundtrack van de Beatles met A Day in the Life. En uh, Ray Davis, die we natuurlijk kennen van de Kings, is nu uh, aan het zingen met Waterloo Sunset. Het klinkt van CD toch beter, vind ik. Ja, hij is een stukje ouder geworden als je hem ziet, maar dat lijkt mij logisch. Gelukkig maar, zullen we maar zeggen. Um, goed, de hele sportzomer hebben we gezocht naar de vijf mooiste sportfragmenten. Gedurende 66 dagen. En we hebben de top 5 elke dag door een nieuwe gast uh, aangepast. En later deze uitzending zullen we de definitieve versie van die top 5 aan u laten zien. Ik denk dat dat fragment van uh, morgen van Epke dat dat er nog wel in zal staan. Wat, is... hoe, hoe heb jij dat hockey bij beleefd bij de, bij de, bij de vrouwen? Ik ben uh, naar twee wedstrijden gegaan en uh, ja, het is raar om te zien dat ze niet goed spelen. En dan is het ook wel weer heel mooi om te zien dat ze individueel genoeg klas hebben om dan gewoon in de finale te staan, sterker nog die te winnen. Maar je zat de hele tijd te wachten tot ze een jasje uit een jasje met stress, een jasje met angst. En dat deden ze maar niet uit. En dat is heel raar, want je weet, je kent het van jezelf... je weet, dat daar zit je tegenaan. Dan moet je even één goede wedstrijd hebben... of Maartje moet even die goal wel maken. Of, weet je, dan ga je er doorheen, dan doe je het uit... en dan ga je met z'n allen hockeyën. Dan spelen er twee mensen voor een acht in plaats van voor een zes. En dat gebeurde maar niet. Het bleef maar zes. En Maartje ging ook steeds meer tegen zichzelf hoekje. Om, om die goal te maken. Om Maartje een beslissende Paulen. actie. Maartje Pauwme. Die natuurlijk de corner doet. En inderdaad een van de beste spelers van de wereld is. En het lukte maar niet. En dan is het heel mooi dat je wel de klas hebt. Om in de, de halve finale wel te scoren. En in de finale ook. Maar dan heb je toch nog in die halve finale even dat je dan die uh, uh, de nieuwe strafbal uh, De, uh, je bedoel de doet. En dat, je, dat die dan niet erin gaat. Dan, dan zag je ook daarna meteen taken van de Honet op het veld, meteen naar Maartje lopen. Want die is namelijk nog heel belangrijk daarna in de finale. Mm. En wat doet het met je emotie? Als je wel gescoord hebt. Denk, nu ben ik er doorheen, nu heb ik dat jasje van stress uit. Maar dan nog even die shootout niet scoort. Is het dan, dan, heb je, de, dan krijg je dan krijg je de gouden medaille, zeg ik dan even, alsof het heel eenvoudig is. Is dat dan allemaal vergeten en vergeven en voorbij? En nu even wel. Komt wel terug. Maar is even voorbij. Het is even feesten. En, en... Weet je, het is ook echt zo. Over een paar jaar weet, of misschien nu al niet meer, weet niemand hoe slecht een, een toernooi je gespeeld hebt. Nee, maar, je weet nog wel wat je hebt. Maar je neemt dat gevoel. Dat, dat gevoel gaat dus blijkbaar nog even door daarna. Ja. Ja, je weet wel of je een goed toernooi gespeeld hebt of niet. Dat blijft wel even hangen. Maar je zegt nu hoe, hoe slecht je het hebt gespeeld. Maar zo slecht was het toch niet? Nee, nee, nee. Maar voor jezelf. Je, je hebt je eigen lat natuurlijk altijd heel hoog liggen. En je weet dat je beter kan. Dus alles wat je onder je, je maximale kunnen speelt op het ja. belangrijkste toernooi... voelt als slecht. Nee, voor de buitenwereld helemaal niet. Hij heeft geen slecht toernooi gespeeld. Mm. Maar voor jezelf voelt het zo als je weet dat je beter kan. Ja, die strafcorner-specialist die nog even over is gekomen. Speak, Te gek. Toon Siepman. Siepman. Ja. ja. Die is overgekomen. Hoe belangrijk is die man? Uh, wel niet dat hij speciaal vanuit Nederland hier naartoe komt om de puntjes nog even op de i te zetten? Nou, die is extreem belangrijk, maar niet omdat hij de, de, de beste cornermensen um, kan maken. Want dat heeft hij natuurlijk al eerder gedaan. Hij heeft uh, Ageet Boomgaard ook de corner geleerd. Hij heeft Bram Lomans in de tijd uh, de corner geleerd. Hij was echt de, de koning van de sleepoes. Maar um, vooral omdat Maartje Pauwme daardoor een soort handreiking kreeg. En niet van je moet je stik linksom of rechtsom of je moet je dagel uh, iets meer naar rechts. Helemaal niet, maar gewoon psychisch. Hmm. Dus uh, je had ook een goede psycholoog kunnen doen. Maar dit was de beste man voor de job. Omdat die de inhoud van de strafcorner kent. En ook precies hoe maatje dat doet, waar ze op moet letten. Ja, maar het dus zijn gewoon vertrouwen in praten. hem heeft. Uh, precies. Dat, is het, dat is het natuurlijk. Het en vind man. ik ook heel mooi van Max Kaldas dat hij dat doet. Dat hij denkt, oké, okay, ik kan haar dus nu niet verder helpen. Wie wel? Oh, Toon Siepman. Nou, het is Londen, zover is het niet. Ja, vind ik ja, echt top. Ja, ja prima. Goed, uh, we hadden het u beloofd. De definitieve top 5. De Radio In Sportzomer top 5. We hebben de hele sportzomer gezocht naar de vijf mooiste sportfragmenten. En elke dag werd die top 5 weer anders. Er is natuurlijk alleen maar voetbal in. Daarna zat er bijna alleen maar wielrennen in. Heel even voetbal in. Nou. Nu zat er, uh, <lacht> zitten al allemaal Olympische fragmenten nog maar in. Dus het is wel een sportzomer van uh, nou, laten we zeggen, de laatste twee weken. 66 dagen hebben we eraan geknutseld. Top 5 werd elke dag aangepast. En dit is hem geworden. De definitieve top 5. Fragment 1. Huilend komt ze hier langs gereden. Marjane Vos, olympisch kampioen. Fragment 2. En Epke Zonderland denkt ook... De, je kan zo wat lip lezen dat hij zegt... Come on, kom op met die scoren. Kom op jury. Ja! Hij heeft het! Hij heeft, 5, 3, 3. hij heeft het! 5-3-3. Hij heeft het 5-3-3. Epke Zonderland staat op de eerste plaats. Fragment 2.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 Vier? Nu komt de aanval van Kromo Jojo. en Hedera Zemenia op de tweede plaats, Otterson op de derde plaats. En ze moet heel erg kloppen Kromo Jojo. Ze moet heel erg kloppen, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Kromo Jojo is Olympisch kampioen. En fragment...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 dat, ja, dat, ik, ik mis wel die panenka van de virillo. Het panenkaatje. <laughs> ja, die mis ik eigenlijk ook wel. Maar goed, uh, het was een lange sportzomer. En uh, wat het dichtste bij je in het geheugen ligt, dat blijft het langste hangen. Dat zeggen ze dan zeker tegen zo'n einde. Dat merk je nu. Uh, de meeste fragmenten komen uit de Spelen. Maar daar waren ook de meeste successen uh, gehaald. Dus eigenlijk is het wel logisch dat het er zo uitziet, toch? Ja, nee, ja ik, ik denk ook wel dat dus de Nederlandse sportzomer gered is door de atleten hier op de Olympische Spelen. Ja, dat lijkt mij ook. That's it, that's it, that's it. Two, two, four, two, get this it, get this it, that's it, that's it, it, it, it, it, baby. Come hey, on. what's your mama gonna say? She finally let you party like this guy. Does <laughs> <laughs> anyone wanna go mopsin' in the goddamn Does <laughs> anyone wanna go dance upon the roof? Does anyone wanna go mopsin' in the goddamn Does anyone wanna go dance on that On the town, sequence, deep down behind those stairs, do that Funk in the air. Get your poppin'. Does anyone wanna wanna sing into that again?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 Zero. L. Girol zero, inderdaad. En Ranomi is in de house. Ed. Ze is in de house en dat moet het feest van de atleten zijn, die sluitingsceremonie. En dat krijgen we nu ook, want we krijgen dus de binnenkomst op dit moment van de NOC-vlaggen. Gedragen door veelal medaillewinnaars hier tijdens deze spelen van de 30ste Olympiade. En uh, we begonnen keurig net als bij de openingsceremonie waarvan de binnenkomst van de atleten toen anderhalf uur ruim in beslag nam. Maar dat zal nu veel korter zijn, want nu komen achter elkaar die vlaggedragers binnen. En voor Nederland op plaats 132 hebben we er inderdaad Zien. Ranomi, Kromovi, Jojo, we hoorden daar straks al eerder bij Hancock. Tweemaal goud op de 150 meter vrij. En brons met de Vetteploeg ploeg op de 4x100 meter vrij. Dit keer niet via een publiekstemming, want dat was in 2000, 2004 en 2008 nog wel het geval. Het was in 2008 Maarten van der Weijden, de zwemmer en in 2004 Leontien van Morsel. En toen in 2000 voor de eerste maal via een stemming kon worden uh, ingebracht wie het moest zijn, was het uh, Inge de Bruin. En uh, na de opening in dit jaar door Dorian van Rijsselbergen valt dus nu terecht aan Ranomi Kromovi-Joyo. De eerd deel om de Nederlandse vlag hier binnen te dragen en alle, uh, inmiddels uh, 204 NOC's zijn uh, binnengekomen met hun vlaggen. ook de neutrale Olympische vlag voor een aantal atleten die vroeger voor de uitkwamen en de atleten uit zuid sudan en daar komen dan binnen, gevolgd dus na die vlaggen, de binnenkomst van de medaillewinnaars en de overige atleten die nu al mas hier het stadion binnenkomen. Een prachtig gezicht, het is een wilde keurig maar sommigen laten toch even zien waar ze van zijn. We zien daar de Duitse vlag bijvoorbeeld. En zo komen ze, de komende 6, 7, 8 minuten komen ze onder de prachtige klanken van Elbow. die spelen open arms. En one day like this komen ze hier binnen en gaan zich dan weer formeren op het middengedeelte. En daar zullen dan ook een prachtige afbeeldingen komen, samengesteld uit, uit duizenden afbeeldingen van sporters die hun nationale kleuren dragen. Dat zal het beeld zo dadelijk vormen in levende lijven, door de sporters zelf, als ook via een groot aantal foto's die zijn gemaakt en die ze willen worden geprojecteerd. Prachtig gezicht. En wat zal er door die sporters hier uh, omgaan, wat, wat zal er in hun omgaan hier zo na deze 16 dagen uh, van uh, optreden. En uh, in hele grote afgeladen venues die voor een deel weer zullen worden afgebroken. En dit Olympisch stadion dat is nu in ieder geval bevolkt door 70.000 toeschouwers die weer op een uh, puntje van hun stoeltje zitten. En genieten van al die sporters in hun, uh, ja op een hele ontspannen manier genot om te kijken. Goed, gaan wij uh, ondertussen even naar uh, Zuid-Amerika naar uh, Brazilië. Contact nu met uh, Mayon van Rooij, onze correspondent Ter Plekke. wat, Mayon. Hallo. Eventjes, ik was vanmiddag bij de volleybalfinale tussen Rusland en Brazilië. Nog even los van de, de afloop. Brazilië 2-0 voor en Rusland wint met 3-2 alsnog. Het was een zinderende finale. Uh, waar het mij om ging was de manier waarop de Brazilianen sfeer maakten in het stadion. Als dit, als dit een voorbode is wat ons over vier jaar te wachten staat... dan zijn de spelers van Rio nu al geslaagd. Ja, daar gaat het om. Sport ja? is leuk. En als je verliest, ach, dan is er morgen nog een dag. Ja, ja dat is waar. <laughs> uh, alleen niet meer op te spelen, dus er valt geen uh, medaille meer te winnen. 17 medailles, op plek 22 in het medailleklassement. Hoe wordt daarop gereageerd? Ja, nou ja, ieder, iedereen zegt... Hé, uh, uh, hey, we hebben wel uh, twee medailles meer dan in Atlanta. En... en uh, Zeven medailles meer dan in Athene. Oké, okay, in Athene hadden we vijf keer goud. Maar, uh, en, en nu maar drie keer. Maar laten we wel weten, in Sydney hadden we helemaal geen goud. Zo praten de Brazilianen zich altijd naar hun, hun eigen blijdschap toe. Maar goed, het is zeker gezien uh, het aantal atleten, bijna 260 deelnemers, en het geld dat er afgelopen vier jaar in die voorbereiding is gestopt van de Olympische Spelen, hè, van de atleten, blijft het natuurlijk toch wel onder de maat. Zeker. Als je bedenkt dat uh, Brazilië het toekomstige gastland is. Ja, daarom ook. Zeker ook gezien uh, het, het, het goud bij, de, bij het voetballen... dat werd toch wel verwacht. Uh, het, uh, het goud bij het volleyballen misschien niet... maar ze zaten er wel heel dichtbij. Dat zijn toch wel teleurstellingen die niet te ontkennen zijn, denk ik. Nee, voetbal natuurlijk. Hè. Uh, dat, dat, dat moest gewonnen worden. Uh, zeker omdat over twee jaar het WK uh, hier dus, he, het, het wereldkampioenschap voetbal hier in, uh, in Brazilië is. En dan verliezen tegen zoiets als Mexico. Ai, ja ja ja ai, ai. Maar ja, goed, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, mensen hou, uh, zijn even heel erg stil. En dan uh, hebben de, de volleybalvrouwen die middag weer gewonnen. En uh, dan is toch iedereen weer blij. Kijk, het, het, het is natuurlijk wel een van de meest corrupte voetbalbonden ter wereld. En erg is dat uh, uh, de voetballers, van uh, de Olympische Spelen van nu, die jonge voetballers, het team zijn van, de, van het WK uh, van over twee jaar. Uh, maar ja, voetballers zijn nu hier eenmaal kleine godjes uh, die op uh, individuele prestaties gericht zijn. En dat uh, zal uiteindelijk de pret niet rukken. We nou, moeten misschien maar eens even luisteren naar hoe dat afliep met die kleine gotjes. We zitten over de drie minuten heen. Daar is het eindsignaal. Mexico is Olympisch kampioen in het voetbal. Voor het eerst in de historie. En kijk eens naar die blijdschap bij de bondscoach, bij Luis Fernando Tena en bij... De toeschouwers op de tribune natuurlijk, de Mexicaanse fans. Een prachtige prestatie van deze ploeg. Brazilië was de favoriet. Ja, dat is onze slaggever Bob van der Tak. Want Marjon, voetbal staat op nummer 1 in Brazilië. Dan moet dit toch wel hard aankomen. Ja, keihard. keihard. Hier gaat het nog rommelen hoor. Met die voetbalbond en de coach en het hele gedoe. Dat gaat, het gaat rommelen. Ja. Nou is Brazilië ook het land van uh, beachvolleybal, zonzee, bikini's, Copacabana en, uh, en een balletje erbij. Um, hoe ging het daar? Nou, kijk, uh, uh, meer dan verwacht, vooral de dames. Um, laten we zeggen, het werd brons en dat is echt balen. De mannen verloren van de VS, meen ik, en uh, dat werd zilver. Um, maar iedereen vertrouwt dat beachvolleybal wel hoor. Met die korte, inderdaad, met die korte bikini broekjes, uh, die zichtbare spieren. Het is echt dé sport van de strand uh, van Rio de Janeiro. Dus zeker maar dat er weer meer geld in gaat, meer training in gaat. Het wordt een van de grote attracties straks in 2016 hier in Rio de Janeiro. Nou, nou uh, ging het dus, uh, uh, ja, vinden wij dan niet zo goed met de medailleoogst van Brazilië. Misschien denk ik daar zelf anders over. Zijn er landen aan wie ze zich spiegelen, die ze in de gaten houden, in de buurt? Van nou, We moeten in ieder geval wel boven, uh, boven ik noem maar wat, Argentinië eindigen of zo. Ja, Argentinië is natuurlijk altijd de grote, hè, met, met name met voetbal al. Uh, van Argentinië moet je winnen, en als je van Argentinië gewonnen hebt, dan, heb je, dan ben je binnen. Uh, dus wat dat er gaat, is het mondiale denken nog niet er echt ingeslopen, want het is natuurlijk heel... Brazilië heeft altijd, was het laatste jongetje van de klas heeft nooit echt meegeteld, behalve dan met dat voetbal. En opeens krijgen ze twee van de grootste sportevenementen ter wereld in de schoot gegooid. Ja, dat, dat heeft ook iets te maken met het feit dat de wereld aan het veranderen is. Hè? Dat de, de economie eh, toch meer op het zuidelijke halfrond begint te, te liggen. Eh, dat er nooit spelen in Zuid-Amerika geweest zijn. Eh, dus Brazilië is gewoon hartstikke enthousiast en eigenlijk blij met alles. Hmm. Zijn ze hier eigenlijk uh, misschien alleen maar gekomen om de Spelen van 2016 te promoten? Dus ik zag, ik zag, even, ik was gisteren, mocht ik even in het Olympisch dorp... en daar hing een heel grote uh, vlag aan het, uh, aan het Braziliaanse huis van... we zien jullie allemaal in 2016. Misschien zijn ze met hun sport, sportprestaties vergeten dat ze eerst nog even in Londen uh, wat moesten doen. Heellijk, maar daar gaat het alleen maar om. Uh, kijk, het is anders dan in Nederland. Ik geloof dat, dat jullie in Nederland doelstellingen hebben ge, ge, gesteld... Ja. Nou, dat, dat is hier niet zo. Doelstelling 1: zoveel mogelijk medailles halen. En met elke medaille die dan toch echt binnenkrijgt, blij zijn. Dat is doelstelling uh, nummer 1 en ook doelstelling nummer 10. En ja, dat, dat is op zich, vind ik ook wel het leuke. Uh, als, het, uh, als, het ander, als het anders uitpakt, ach ja, dan doen we samen en drinken we een biertje. Ja. Het gaat om de zonnige kant van het leven. En sport is leuk en moet leuk blijven. Ja, daar heb je ook gelijk wel. Uh, maar misschien wat medailles meer. Altijd wel lekker hoor. Ja, nou Voor hen <laughs> maakt het dus blijkbaar niet uit. Dus geef ze het dan maar aan ons. <laughs> uh, goed, dankjewel Amarion. En uh, wie weet tot in uh, 2016 in uh, Rio. Weet jij veel. Goed, We hebben uh, eerder vandaag al uh, het eerste gedeelte van onze Olympisch overzicht laten horen. De eerste week namelijk. Dus uh, nu wordt het tijd voor deel 2, week 2. Ja! Hij heeft het! Hij heeft het! Hij staat! Staat. het is ongekend. Het is vol bon. en wat wordt de tijd? Wat wordt het? 9, 1, China. Het goud voor Chu. Maar dan, Marit Bouwmeester. Ze pakt het zilver. Ik denk dat ik nu gewoon sociaal met iedereen een drankje moet gaan, denken, gaan drinken en bedanken voor hun medewerking. voor de van de Wie Zes gouden medal. Hier komt het greatest the team van allemaal. Corner van Spanje, gaat erin. Die gaat erin, die gaat erin. Hoor je? Moet je nog horen. En hij is foutloos. Hij is foutloos. Deze Pieter Charles, geweldig resultaat. Moois was natuurlijk een gouden medaille, maar we hebben gestreden in de barrage. Dat dus is helaas niet gelukt.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 En wat doen ze nu? Er staat nu een vier. Ja, allebei drie. Oh, ze herstellen oh. vier. Man, dat zag <laughs> Ja, sorry, ik geef het. Ik zie Ho, ho, ho, kom op. Gooi hem erin nu. Ze gaat weer in de verkeerde ja! yeah! Ellen Ja! Hij gaat Ellen Hoog. Hij gaat, gaat eraf. Hij gaat eraf. Op de laatste sprong gaat hij eraf. Dat betekent dat er een uh, prachtige. Zilveren medaille hebben voor Gekker met Londen. Komt hier een Olympische medaille aan voor Laura Smulders? Pagon nog altijd. Smulders wordt aangevallen door een van de Franse dames. Maar is onderweg naar brons. Of misschien nog wel zilver. Het is brons voor Laura Smulders. Ah, uh, Florence Evers voor 7-1. <laughs> het is toch niet te geloven? Het is toch niet te geloven wat hier gebeurt? 7-1 in een halve finale. Die arms have got to pop, the knees Dus mama zonder handen. Wat een kampioen. Dorian van Rijsselbergen. Hij was al zeker van goud na 9 wedstrijden. Dat is absoluut uniek sinds de invoering van de medal Race. En daar het resultaat. Nou ja, 90.089. Deze Charlotte Duchard met Vallejo, Wat een. Uh hier nu, maar een prachtige zilveren medaille voor Adelinde Cornelissen met Vals heeft ervoor voor gestreden. Nog 10 seconden, nog 10 seconden tellen we af en het publiek telt mee en we tellen allemaal mee, want het is hockeygoud. De armen gaan al omhoog van de Nederlandse speelsters. Ze weten dat het gebeurd is al voordat de officiële speeltijd is verstreken. We gaan zo wel een naar het, het Hollandhuis en uh, een heel geen feest. en uh, de aankomende twee drie weken is het echt uh, heel erg geniet van deze gouden plak en vooral heel veel mensen. We zitten over de drie minuten heen. Daar is het eindsignaal. Mexico is olympisch kampioen in het voetbal. Ja, ja hij, is wel hij zit erin. Ja, ja, ja. ja. Vera Bente. ja Bente scoort zijn tweede treffer uh, ja. van de wedstrijd. Hij glijdt de bal erin op het moment dat Duitsland de zaak natuurlijk wil forceren. Brons is voor Berghout en Westerhof. Lopke Berghout. en nu de high five met Lisa Westerhof. Ongelooflijk! Duitsland wordt Olympisch kampioen. De Duitsers, er wordt geteld en er wordt geteld en er, er wordt geteld. En het is afgelopen. Nederland heeft zilver. Ja, ik zit een beetje met een rok in mijn keel, moet ik zeggen. Dan is dit een waardig en mooi afscheid van Salinero. En uh, hopelijk niet van die van Gunsten, maar in ieder geval van deze combinatie. Ja, mooi. Walter Tempelman maakte dit, uh, dit overzicht. Even kijken. Van Ed naar Ed. Ja, wat prachtig Robert, als je dat er zo voorbij hoort komen. Complimenten overigens. En dan zie je ze in levende lijve. Althans, degenen die nu nog hier in Londen aanwezig zijn en deelnemen aan die sluitingsceremonie. Zie je de Nederlanders binnenkomen. Ditmaal niet in dat mooie zwarte met wit afge... jasje met wit afgebiest. Maar nu in een oranje trainingspakken duidelijk herkenbaar dat vanaf iedere plek in het stadion valt dat oranje op. Zoals ook al die andere kleuren van andere landen opvallen. En heerlijk, dus de hockeyers die is natuurlijk weer uitbundig steken hun cameraatjes de lucht in. Er was het advies gegeven bij de openingsceremonie. hou het rustig. Maar hier is geen enkele restrictie, men mag gewoon uit zijn dak gaan. Dat zie ik er graag. En op het middenterrein zie je dan ook terwijl de vlaggen inmiddels weer uit het midden van het vak gaan. Het middenterrein. En die gaan twee kanten op naar op de, zeg maar, de, de, de baan van de, de atletiek zie je dat de sport is in het midden ongelooflijk genieten van de muziek hier en uh, het is werkelijk uh, fantastisch wat je uh, ziet maar het duurt weer veel langer dan gepland maar wat geeft het het publiek geniet en zwaait met van alles terug uh, nog niet met die uh, led pixels die in de armleuningen of de, sorry de rugleuningen zijn bevestigd 70.000 stuks net als bij de opening zullen die dadelijk een hele belangrijke rol gaan spelen want die worden dan computer aangestuurd. En dan zullen er weer een heleboel bijzondere, fraaie figuren. Ook met het lichtspel. Want het is hier een klankspel van de muziek. Want ze hebben vanavond alles wat de Britten op het toneel kunnen brengen. Wat betreft de muzen over de afgelopen jaren. Uit de wat, voor de rijpere jeugd zou je kunnen zeggen. En voor alle modernen. De trekkers hier uit de stal. Maar waar ze bij de openingsceremonie met name teruggingen naar de bekende auteurs. Of van kinderboeken. Maar ook de Britse filmindustrie. Met de scenario-schrijvers, acteurs en regisseurs is het nu echt de Britse muziek die in de vol ornaat hier wordt gepresenteerd. En iedereen geniet ervan. Terwijl we de pet shopboys nu met West and Girls aan het, ja, het woord horen. En ze worden begeleid door hun prachtige muziek. En de spelers die genieten. Goed, nog even... Kort hier in de studio de reactie van uh, wat is jouw indruk van deze sluiting Martje? Ja, mooi. Maar het is gewoon een feestje. Ik, ik weet helemaal niet of het zo leuk is om het allemaal te zien als je in het stadion zit eigenlijk. Het is gewoon voor de sporter zelf echt een feestje. Maar je ziet eigenlijk nu mensen gewoon feesten, toch? Wel, de Shop Boys hoor. Ja, dat is wel te gek. Dat ja. daar ben ik wel met je eens. Het is gewoon een concert eigenlijk. Ja. ja, Want wat krijgen we nog? Er komt nog heel veel. Ze hebben het de best of British music genoemd. Dus we hebben ook De Spice Girls. Ze zijn ook de best. Ja, of ja, the the best of de, hebben. de best of British dus nee, precies. Spice girls. de Spice Girls, George Michael, The Muse. Uh, de who? Uh, de Who zat er ook nog in. Ja, ik hoop stiekem dat er ook een soort van verrassingsact in zit. Uh, dit is ook natuurlijk het jaar dat de Rolling Stones een uh, 50-jarig jubileum vieren. Dus uh, misschien, ik weet het niet. Elton John hebben we ook nog helemaal niet gezien bij de, nee, bij de opening. Nee, maar ik hoorde wel van Paul McCartney. Die was in de openingsceremonie wel. En dan vonden ze het toch niet zo leuk. Ja, die zong dat... niet zo goed, hè? Nee. Die maar uit... wel in het stadion, een het stadion. Ik weet niet of je dat nog meegekregen hebt. Dat Ineens we begonnen, ze een zeur op uh, Paul op het, uh, op het grote scherm. En toen begon het hele stadion. Hey, dude. Ja. Zo heel oh, langzaam. Ja. Ik heb en best... hij begon mee te zingen. Nou, ik heb precies hetzelfde gezien bij Baarmiel. Ja. Ja. was hij ja. ook. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Nou, leuk. Goed, we gaan even weer... Oh, ja, dus hij hoeft wel helemaal niet te zingen. Dat gaat iedereen. Nee, gaat in gaat staan. Staan. hij kan gewoon ja. pu publiek playback eigenlijk. Ja. Uh, dat zou kunnen. Ja. Dus we gaan even naar Amerika, geloof ik, hè? Naar Wessel de Jong? Zeker, want uh, we gaan kijken uh, hoe de uh, resultaten zijn in de verschillende landen. En dan uh, heb je altijd één land dat spekkoper is. En dan zit daar ook één uh, iemand die natuurlijk in zijn nopje zit dat we hem even bellen. Wessel de Jong. Ja, bovenaan in het medailleklassement Amerika, daar gingen ze voor, hè? Ja, Amerikanen hebben natuurlijk uh, een record aantal medailles hebben ze binnengehaald. Ruim, ruim over de 40. Ik ben altijd een beetje voorzichtig om op de laatste medaille te noemen. Mijn laatste stand is blijven staan op 44. Maar ik weet niet of er vandaag ja. nog wat bij is gekomen. Dan staat er staan op 46 goud. 40, ja. 29 zilver, 29 brons, 104 medailles. Jezus. Jeetje, ja, oké. Okay, nou, dat, uh, dat is inderdaad een flinke. En daar zijn ze mee natuurlijk, uh, zijn ze natuurlijk boven de Chinezen geëindigd. Ja. En dat is natuurlijk. Uh, ja, Zoals we dat hier meer kunnen noemen, dat is een muted competition, een beetje een ja een stilzwijgende competitie. Hè? Dat soort nationalistische gedachten op zich. Ze passen natuurlijk niet uh, in de in de in de Olympische, in de Olympische geest. Natuurlijk, maar het speelt natuurlijk, het speelt natuurlijk wel. Hè? De, de, de, de, maar heel erg uitgesproken is het inderdaad, uh, is het inderdaad niet. Hè? Er zijn er al boze blikken in het, in het zwembad geweest. Daar waar, natuurlijk, uh, waar natuurlijk altijd veel medailles vallen waar het dan, uh, waar het dan speelt. Maar verder. Je moet je niet voorstellen dat het een competitie is geweest. À la ja, bij een wedstrijd Nederland-Duitsland, daar komt meer emotie bij kijken, zeg maar. Hè? En ook, zeg maar, een wedstrijd Japan-Zuid-Korea of, of, of Engel Engeland-Frankrijk. -Engeland dat, dat is toch veel nationalistische getint. Dat valt hier eigenlijk wel mee. Zoals één Amerikaan het in Londen uitdrukte zeggen, het is gewoon het land... ...dat je qua aantallen medailles dicht op de hielen zit eigenlijk. Ja, dat is dan je concurrent. Maar niet dat er nou een soort animositeit dan echt heel duidelijk speelt tussen de Verenigde ja. Staten en Amerika. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is het toch echt niet. Ja, maar uh, zoveel medaillen ligt natuurlijk ook aan de instelling van de Amerikanen. We hadden net een miljoen voor Verhooi aan de lijn uit Brazilië. Dat, dat is toch wel een hele andere instelling dan uh, in Amerika? Braziliaan aan andere instellingen. Ja, dat, ja, euh... ja die, als die medaille missen, zeggen ze. Ach, joh, we hadden gisteren nog een medaille bij het uh, 50 meter pistoolschieten. En dan, die gaan we dan wel nog een keer vieren. Maar zo werkt het in Amerika niet, hè? Nou, bij Amerikanen is het natuurlijk toch gewoon ontzettend belangrijk. Hè? Ze, ze gaan daar ook echt wel in met het, uh, met het idee uh, om er gewoon echt heel veel weg te slepen. Ze zien zichzelf echt als een, als een top, top sportnatie ja, ook echt. In het hele land is natuurlijk echt al doordrongen natuurlijk compleet van sport. En dus vandaar ook die concurrentie met concurrentie met die Chinese. China heeft dat natuurlijk ook heel erg sterk. En in de tijd, toen, toen, toen, toen de Sovjet-Unie nog echt uh, groot was, ja toen was dat de concurrent. Het gaat echt puur om die getallen die ze gewoon uh, ja, want dat zijn ongelooflijke strebers natuurlijk. Moeten ze echt gewoon, willen ze op dat punt, willen ze wereldmacht zijn en blijven natuurlijk. Maar wat de Chinezen betreft uh, tenminste, ik heb me, uh, ik heb dat als je als een, een land de, de Olympische Spelen zelf heeft georganiseerd, dan de Spelen daarna, ja, dan beleven ze maar terugval. Dan, dan, uh, ja, dan is er gepiekt. En dan is het eventjes uh, dan is het eventjes, dat schijnt ook met de Grieken gebeurd te zijn dat ze de Olympische Spelen daarna ook vielen ze terug. Dus vandaar dat ze nu in het klassement toch zijn achtergebleven bij de Amerikanen. Nou, Wie is de grote held eigenlijk van de Amerikaanse Olympische ploeg? Ja, de, de, de, de grote topscorer natuurlijk, is dat blijft natuurlijk Dat blijft natuurlijk Mark uh, Phelps, hè, de, de Michael Phelps, de, de zwemmer. En die doet dat natuurlijk al. Nou ja, dat is natuurlijk echt. Die heeft, wat we natuurlijk hier wel zeggen, die heeft echt het zwemmen, natuurlijk, echt helemaal compleet veranderd. Had natuurlijk zo'n ongelofelijke ambitieuze agenda. Had hij altijd, hè. Kijk, veel zwemmers, als ze uh, ja, natuurlijk, traditioneel altijd heel veel medailles bij het zwemmen. Maar. Een, een, een gemiddelde zwemmer die blinkt uit in 1 à 2 nummers. Zeg maar. nou ja, hij doet estafette zwemmen, hè, de, de, de vlinderslag noem maar op. Hij is, hij is zo ongelooflijk allround, heeft daarom ook zoveel medailles binnengehaald. Dus daar zijn ze hier wel echt ongelooflijk trots op. En tegelijkertijd zie je ook weer... Hij was natuurlijk niet echt... Hij is wel een paar keer heeft hij een voorpagina gehaald en zo. Maar ja, hij is niet meer nieuw natuurlijk. Dus ze zijn eigenlijk ja, verwend in die zin dat ze gewoon gewend aan zijn succes zijn. Werd eigenlijk niet anders van hem verwacht. Maar goed, hij is wel weer open met heel veel ek. Die ziet natuurlijk nu uitgeluid. Hè? Hij, hij gaat nu echt met zijn Olympisch pensioen... om maar zo te zeggen. Ook al is hij... Na, na, na, na, na zoveel Olympische Hij houdt er nu echt meer op... Met met, met Olympische sport. Gaat hij verder met hij dan hoopt hij natuurlijk, natuurlijk ook dan in te gaan uitblinken. En dat wordt ook een Olympische sport, dus wellicht zien we hem nog terug, maar in ieder geval niet als zwemmer. Ja, en de, de Amerikaanse vrouwenvoetballers? Ja, nou ja dat, is, dat is eigenlijk, tenminste dat vind ik persoonlijk vind ik dat het spannendste geweest wat, wat de Amerikanen betreft in deze Olympische Spelen... Ik heb echt Amerikanen er nog nooit op de trap dat, je gewoon ze, ja, dat ze spontaan ergens dat er over voetbal, over soccer gepraat ge, ge, wordt. Het was van de week ergens uh, op uh, ja, een bezoekje van dokter in de wachtkamer. En daar werd er over voetbal gepraat. Dus die, finale, die finale die afgelopen donderdag gespeeld is uh, te, te, tegen Japan, de Amerikaanse vrouwen tegen Japan. Die, die finale, die werd echt nabesproken. En uh, ja, dat heb ik, echt, uh, heb ik echt nog nooit meegemaakt. En dat team, dat, uh, nou ja, wat iedereen het gevoel had hier ook wel, is echt dat het ongelooflijk verdiend was. Het was vorig jaar het wereldkampioenschap, uh, vrouwenvoetbal. En toen hadden ze het net in een, in een dramatische strafschoppensessie, hadden ze het afgelegd tegen de, tegen de Japanse vrouwen. Dus dit was echt een revenge ook weer. Dus met, met de Japanners in de finale werd echt door iedereen naar uitgekeken en daar dus een overwinning uh, weggesleept. En het was al een heel spannend comp comp competitie, heel Olympische Spelen voor deze dames uh, ja. geweest. Want de halve finale tegen, tegen, de, tegen de Canadese vrouwen, daar hadden de Amerikanen in de laatste 30 seconden nog gescoord en hem gewonnen. Dus ja. Uh, ja, iedereen heeft dat hier echt ongelooflijk gevolgd. En dat moet uh, ja, dat bedenken dat de Amerikaanse mannen zich ineens gekwalificeerd hadden voor de Olympische Spelen. Ja. Dan hebben we Phelps gehad, damesvoetbal, maar er was nog iemand anders. Luister maar. Waar het Nestia ja, Lukin uh, was, die de grote koningin was van de meerkampfinale, is het nu Gabby Douglas. De nieuwe ster aan het Amerikaanse firmament. Zij wint het goud in deze prachtige meerkampfinale bij het turnen. Nog even kort, wissel. wat is haar status yeah. nu in Amerika? Uh, uh, uh, st uh, stijgend uh, melkweg, uh, noem maar op. Ze is echt de uh, ja, nieuwe lieveling van, uh, van de Amerikanen die geboren is in deze, deze Olympische Spelen. Com compleet uh, ja, onbekend eigenlijk voor die Spelen, tenminste bij het grote publiek is maar. Maar is nu, echt, uh, ja, is nu echt helemaal sky high gegaan. Is echt... Uh, ja, haar glimlach, moet ik ook eerlijk zeggen, haar glimlach is ook ongelooflijk innemend als je er ziet. En het is echt een, uh, ja, het is een fantastisch meisje gewoon om te zien. Uh, ja. En, en, en uh, ja, dus die, wat, wat die gaat meemaken hier, als die nu terugkeert uit zometeen, uh, uit Groot-Brittannië, ja, dat wordt echt iets onwaarschijnlijks. Er de, de, de, de, de zijn okay, haar nu op. al contracten. Ja. Uh, je, je, je, je, je bent enthousiast je over door, haar. Ik kan doorpraten, maar dan ben je niet op zendet. Dat, begrijp, dat we zo van maar uh, we moeten er even uit. Bedankt in ieder geval. De tijd is op.